Tussen Eindhoven en het Duitse Aken rijdt voorlopig geen Intercity. Ook het plan om alleen ochtends voor 8 uur en s'avonds na 8 uur een snelle trein heen en weer te laten rijden is van de baan. Voorlopig moeten treinreizigers in Heerlen overstopen op een boemeltje dat ruim een half uur onderweg is naar Aken, 20 kilometer verderop. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt tegenover de regionale omroep L1 dat een snellere trein niet haalbaar is. Marianne Vos heeft voor de tweede keer een etappe in de Vuelta voor vrouwen gewonnen. De wielrenster draagt de groene trui voor de beste sprinter. Demi Vollering werd vierde en behoudt de rode trui. Rianne Marcus kwam als zevende over de finish en Paulina Rooiakkers als negende. Morgen wordt de ronde van Spanje beslist. Dan wacht de koninginnenrit van 89 kilometer met twee calls van de eerste categorie. Dan het weer. In het noordoosten regen. Vanuit het zuiden volgen meer buien met kans op hagel en onweer. En ook tijdens dodenherdenking regen bij een matige tot vrij krachtige wind. Morgen, bevrijdingsdag, in het noorden regen. Op andere plaatsen droog en zonnig bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Now. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Kan zij nu toch in mijne? Ik dacht dat het goed ging tussen haar en tussen mij. Ik dacht dat dit nooit kon gebeuren. Nu zit ik alleen en staart voor me uit. Hoe heb ik dit nu toch verbruikt? Daar is hij dan weer. onder getekende vriendij hier bij C.W.M. Entertainer voor jou. Uh, en dat allemaal vanaf de tolweg Tina. En uh, ja, dat was natuurlijk André Hazes. En hij had het over Kom terug. En we gaan even lekker door naar uh, Henk Dame. En uh, laat mij alleen. Maar nou, voorlopig niet, uh, tot 7 uur ben ik bij. je, Dus uh, blijf er lekker bij. Het is te laat. Je bent zo lang weg geweest.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 altijd ver Laat me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 Oh, lekker hoor. Ja, Henk Duin en ik blijf alleen. Ja, ook Hazes nummer, natuurlijk, een koffertje. En daarvoor hoorde je natuurlijk Hazes. Uh, hey, ja, ja, nu we toch bezig zijn, weet je, we gaan. Uh, we doen uh, Koos ook nog even lekker bij. Lekker zomers uh, hier bij CFM Entertainment View. Zijn het je ja, ogen? Ja, de wereld kreeg een kleur erbij. Doen jij me zei. Ik zie je zitten en de zon die scheen. Ik kan geen dag meer zonder jou, zeg Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer Ik denk dat het een combi is geweest van die ogen en die lach. En zeker dat het zonnetje schijnt. Heerlijk. Hé, hey, um, ja, we gaan eventjes naar de, ja, een uh, artiest die ondanks uh, ja, ons uh, heeft verlaten. Def Bramson, hij hebben het over Sweetie Dance. Heerlijke. Hai, man. Sweetie Dance. Ja, man. Lekker, lekker. Dusie. is je naar me kijkt. Ja, ja. <tie> oh, oh, oh, oh. Eros. Zing die als je maar even naar me kijkt, begin ik weer te dansen Jij laat mij weer lachen, geef mij die sweetie dans Als je maar even naar me lacht, begin ik weer te dromen Bijna niet te geloven, die sweet die voor me zat, Ik kijk naar je benen, ja ja, ik kijk naar je heupen, ja ja Ik kijk naar je billen, ja ja, ik kijk naar je achten, ja ja Ik kijk naar je benen, ja ja Kijk naar je lille, ja ja. Ik probeer je te ontwijken, maar het heeft totaal geen zin. Waar je ook gaat, ik blijf maar kijken. Elke keer vang jij mijn blik. Je weet precies wat je doet, schat. Ik kom even voor je staan. Ik wil weten hoe het voelt, schat. Oh, na na. na. Als je maar even naar me kijkt, begin ik weer te dansen. Jij laat mij weer lachen, geef mij die sweetie dans. Maar eten namen lang, ja begin ik weer te dromen, bijna niet te geloven. Je <Perfect> die voor me zat. ik kijk naar je benen, ja ja, ja, ja. ik kijk naar je heupen, ja ja, ik kijk naar je billen, ja ja, ik kijk naar je ding. ja, ja. Kijk naar je ja, ja. Zal. Zal. ik kijk naar je billen, ja ja, ik kijk naar je billen, ja ja, met mijn hoofd in de wolken.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 Begin ik weer te dromen, bijna niet te geloven. Ik je sweetie voor me zacht. Ik kijk naar je benen, jij ja, ja, naar ja. je benen. kijk naar je heupen, jij naar je heupen. Ik kijk naar je billen, jij ja, ja, naar ja. je billen. Ik kijk naar je achten, ik kijk naar je billen. Ja. Sweetie Dans en Dev Rhymes samen ja, met Ros Jozefsoen. En aan de, aan de telefoon hebben we Antonio Giesbis. Antonio, een hele goede middag. Een hele goede middag nog, inderdaad. Ja, ja, bij jou regent het, begrijp ik. Ja, maar de pleur is weer. Ja. Ja, ja. ja, verschil moet er zijn, maar. Ja, ja, jij had het zonnetje daar, zei je dus. Ja, ik, ik denk, nou, het is hier prachtig weer. Dus ik denk, nou, ja, jij, jij zit lekker in het tuintje, je barbecue's aan. Uh... Oh, oh, oh, als dat kon, hè. Oh, heerlijk. Maar ja, in tegendeel dus. Ja, tegendeel. We hebben vandaag het tegendeel. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single Niemandsland. Ja. Daar heb je een, een leuke clip bij gesloten, zeg maar. Ja, met een prachtige dame. Met een prachtige dame, inderdaad. Ja, die moet het doen, hè. Met mijn gezicht, daar gaat dat niet lukken. Dus en, en, dat voor de dame. en die dame is ook een hele bekende van je? Ja, dat is een hele bekende van mij. goede kennis. Oké. Okay. Dus je hebben gelijk even gestrikt en uh, ja, zoals gewoon doen. Ik denk, nou, dat vind ik leuk. Ja, nou ja, voor, de, uh, voor degene die uh, nieuwsgierig is, uh, moeten ze maar eventjes, uh, ja, gewoon naar YouTube gaan. Ja, tuurlijk, YouTube. Ja. Om teunen kies pas niemand's land en dan uh, ja, daar komt hij naar voren, inderdaad. Ja, en dan een leuk berichtje achterlaten, duimpje omhoog. En, uh, ja, of duimpje altijd... naar beneden, dat weten we ook als ze het keer doen, hè? Ja, nou ja, ik, ik, ga, ik ga ervan uit, want ik, ik heb hem beluisterd, Dus ik neem aan dat, uh, dat er toch wel weinig duimpjes naar beneden zullen gaan. Ja, ik denk het zelf ook niet. Maar ja, weet je, mensen moeten gewoon lekker eerlijk zijn. En ja, met feedback kunnen we wat, hè? Ja, goed. Kijk, eh, ik zeg altijd... commentaar is altijd leuk. Ja. Maar het moet wel bij het leuke blijven. Ja, natuurlijk. En, en, en hoe zeggen ze dat altijd? Uh, een recensie is een recensie, hè? Ja, dus, ja. ja. Uh... Hey, maar... Um, ja, hoe ben je op het idee gekomen? Want uh, uh, Niemandsland... Uh, als ik daar bij de clip zie, uh, dan denk ik aan... Uh, nou ja, dat het teruggaat naar de, ja, als kind en dat je ja, droomt was, over dat heel ja, ja, heel wat jaren terug, ja. Ja. Ja, en dat is uh, toch echt gekomen dat ik uh, ook wel lekker op, de, op, op een zendertje heb gedraaid. En uh, dit was toch wel een uh, liedje wat vaker uh, afgespeeld. Dat was toen een piratenhitje destijds. Ja. En uh, het was, ja, ik heb... Die tekst die is eigenlijk een beetje rond blijven spoken. Want die tekst was gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja, en uh, ja, heel veel jaren gewacht. Wel lekker gewoon gezongen en opgetreden, maar uh, ja... Uh, toen ben ik toch eens een keer naar de studio geweest voor iets anders. En ja, de studio smaakte zoveel naar meer. Dat... Ik denk, misschien is het toch tijd om dit liedje toch eens een keer te gaan kofferen hoe ik hem in mijn hoofd heb zitten. Ja. En uh, toen kwam niemand, niemand van buiten. Ja, sorry. Ik, ik moest even hoesten even tussendoor. Nou, <laughs> oh, dat maakt niet uit. moet dat, dus, dat is menselijk, hè? Ja, ja, ja. ja maar goed, uh, dat doen we dan niet uh, in de microfoon. <laughs> <laughs> hey, maar... Um... Ja, hij, hij, je hebt het dus in je eigen jasje gegoten, zeg maar. Ja, klopt. Uh, het is dus een, uh, een wat ouder nummer al die je destijds uh, uh, hebt gespeeld. Ja. En, het, en, meer dan twintig jaar heb ik mijn mijn zitten ongeveer. Oké, okay, en, en, en daar heb je eigenlijk een 2.0 aan, aan, aan toegebracht, zeg maar. Ja, ik denk voor de mensen die wat, dus, uh, niemandsland gaan beluisteren, en zeker doen mensen, altijd doen, uh, wat niemandsland gaan beluisteren, ja, die moeten natuurlijk eens een keer het origineel beluisteren. Ja, je herkent hem eigenlijk niet meer. Nee. nee Oké, okay, dus, dus dat je hebt. Dat was de bedoeling, hè? Ja, dus je hebt echt een. Ja, nou ja, echt het 2.0 gemaakt, dus. Ja, lekker een uptempo tempo Fox, heerlijk. Ja. Ja, daar, daar zeg ik dus, ja, het gaat dus gewoon lekker, lekker terug naar de, ja, lekker een beetje dagdromen als kind zijnde en, uh, oh, ja, eerlijk. hoe heerlijk zou het zijn, hè, dat, dat, dat we dus in alle vrede gewoon ons eigen ding kunnen doen. Ja, en dat is ook precies wat een beetje nummer vertelt, hè. Ik heb ook altijd een beetje eruit gehaald, precies wat je zegt. Ja. Kan het een beetje shitty zijn? Kijk, nou zit ik bijvoorbeeld, nou zit ik hier in de regen. Ja. ja dus sluit ik mijn oogjes... En dan weet ik dat op jou het zonnetje schijnt en een lekkere muziekje draait. Ja toch? En, daar is het lekker... <laughs> en die zit dan lekker in mijn hoofd. Dus ja, kijk, hè, daar schijnt de zon. De pareltjes liggen op de. En de vogeltjes zingen zelfs in de nacht. Ja, ja Dat is toch dat plekje en die zit toch altijd in je oogt? Ja, dat, is wel, dat, dat vind ik altijd wel uh, een heerlijk iets. Ja. Als, uh, als je dus uh, inderdaad uh, s'avonds laat de vogeltjes hoort en dan uh, s'morgens vroeg weer. Oh, heel Ja, dat, dat, dat is toch wel weer dat je zegt van ja, yes, we zijn, uh, we zijn weer naar het uh, betere weer. Ja, juist hem, juist hem, ja. Dus uh, in de vakantie komen we er weer aan, dus uh, ook dat is weer oh, heerlijk. Dan hebben we de kinderen weer thuis zetten, Oh jee. <laughs> <laughs> ik zeg maar niks. Uit, maar <laughs> nee, maar ja, ik ben er al uit, dus uh, ja. <laughs> dus bij mij zijn ze al lang de deur uit. Ja, bij mij niet. Nee, ja. <laughs> ook ook maar dat maar verschil moet er zijn, uh, <laughs> Antonio. Ja, ik denk altijd, ik <laughs> kan vogelen, kan ook vliegen. Dat is heel makkelijk uitgedrukt. Ja, ja, ja. helemaal ja, goed. hey en uh, heb, je, uh, heb je al wat nieuws uh, in het oog, uh, zeg maar? Uh, legt er al wat nieuws op de plank? Uh, ja, ik heb al wat op de plank liggen en ik ben al bezig. Dat wel. En dan ligt misschien in de toekomst toch nog wat, misschien nog wat veel mooiers op de, op de planken. Maar daar kan ik helemaal geen uitspraak over doen, helaas. Um, waar ik wel mee bezig ben, nu op dit moment, ja, dat wordt weer een beetje een voxtrot, up tempo en het komt... Uh, ik kan niet meer zeggen dat het uh, nog uit de Jordaan-tijd komt. Oké. Okay. Ja. Een okay. hele, hele leuke uh, remake gaat het ook worden. Ja, en, uh, uh, ja. Dan, dan, dan kan ik uh, mijn fantasie al laten gaan. En dan weet ik al welke kant die op gaat. Dus. <laughs> ja, het is, het is, het is, ja, die is ook nooit gecoverd gedaan. En, uh, ja, weet je, dus sommige artiesten... Kijk, ik zeg altijd... Je hebt soms muziek dat mag niet gecoverd worden. Dat moet je gewoon lekker laten. Ja, ja, ja. Ja, want dan ga, je, dan ga je de meester tegen de kop stoten, zeg maar altijd. Um, daarentegen is er ook muziek wat vroeger misschien hele hoge verwachtingen hadden. Maar we net niet konden leveren wat wij in deze tijd kunnen. Ja. Ja, en die verdienen het dan juist om weer even op de plek gezet te worden. Snap je, ik bedoel? Ja, ja, dus dat je, dat je, dat ja. Nood krijgt. ja. En dat had ik met uh, dat liedje, ja, had ik dat ook weer. Dus ik ben er al uh, druk mee bezig. Ik mag hem 22 mei, mag ik hem inzingen bij uh, Sonic Solutions. Oké. Okay. Dus uh, ja, en dan uh, ben ik benieuwd wat eruit gaat komen. Ik weet in ieder geval, uh, ik heb de demo al gehoord en ik denk bij mij, ja, dat is toch weer een beetje wat ik zoek. Dus ja. uh, een hele mooie opvolger van niemands land. Ja, want uh, sta je ook nog ergens op podium dan in Amsterdam of ofzo, festival uh... Ik heb uh, op het einde van het jaar volgens mij, dan is het liedje waarschijnlijk al uit, dan sta ik uh, in, op de vuurlinie in uh, Beverwijk. Oké. Okay. Dus dat is dan wel leuk, hè? want dan is het liedje waarschijnlijk uit. En dan wil ik gewoon kijken, ja, hoe gaat het liedje daar doen? Ja, ja, ja. Omdat het toch wel wat, ja, ik, ik zou, zou ik je een tipje geven van de sluier? Nou, kom op, vertel. Luisteraars. <laughs> ben je helemaal gek van vissen bij een hengelsporten, dan valt dit nummer helemaal in je straatje. Oké. Okay. <laughs> ja. Nou, en dan gaan nou maar fantaseren. Ga <laughs> ja, maar lekker fantaseren. <laughs> <laughs> nou goed, uh, ja, ja, daar, daar gaan we in ieder geval op wachten. Ja. En uh, nou ja, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Wat de uh, agenda? Ja, ik, uh, ik heb uh, sowieso waar de mensen mij kunnen volgen. Dat is gewoon uh, op mijn socials. Uh, Instagram en Facebook. Ja. Uh, ik ben het meeste zelf persoonlijk actief op Facebook. Dus uh, dan zal je nog eens een keer zeggen. Hey, Antonio, hoe is het? Uh? Zo vriendelijk ben ik ook nog wel. Ik antwoord eigenlijk altijd en ik ga nog lekker live, dus we hebben een beetje interactie met de mensen. dat vind ik wat persoonlijker, leer ja. elkaar ook een beetje beter kennen. en natuurlijk gewoon hè, op Spotify staat mijn liedje en uh, ja YouTube, uh, of YouTube hoe YouTube moet ik maar zeggen, ik spreek het altijd keer uit. ja uh, uh, <laughs> YouTube, YouTube, ja. ja die YouTube. <laughs> <laughs> dus ja, daar is het. en ja natuurlijk de agenda's uh, eigenlijk op Facebook. ...kunnen de mensen eigenlijk zien waar ik uh, openbare optredens heb... ...zoals cafés en noem het maar allemaal op. Ja, ja. Dus als de mensen morgen niks te doen hebben... ...het is een mooi, mooi weertje. Ik ben morgen te zien op uh, toppers van Oranje bij Schijndel. Oké. Okay. Dus uh, daar heb ik dus ook een uh, mooi setje staan. Ja, dat is gewoon prachtig. Uh, dat is toch leuk dat, uh, uh, dat ik daar aan mee mag doen... Uh, ...dat ik daarvoor uitgenodigd ben. Ja, ja. Hé, hey, en uh, nou ja, uh, TikTok doe je niet? Nee, want uh, ja, dat, dat, zoals ik al zeg... Uh, ...dat gezicht, dat zelfbekopen lukt hem niet. Nee. Dus uh, nee, dat, uh, nee, TikTok doe ik eigenlijk <laughs> niet nee. Oké okay. Nou, dan uh, rest mij nog maar één vraag uh, Antonio, en dat is uh, Als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem inzetten Nou, dan ga ik hem prachtig aankondigen Ik wil ten eerste jou bedanken voor het mooie interview Graag gedaan En dan uh, wil ik de luisteraars mededelen Dat ik Antonio Giesbers ben En hier komt mijn prachtige nieuwe single Niemandsland Hé hey Antonio, dankjewel Ja, jij ook bedankt En uh, ja, graag tot de volgende single ja, zeker weet, Hou okay. het jou. Oké. Groetjes daar en uh, fijne dag nog. Hè? Hetzelfde. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi Ik weet een plekje op de wereld zonder haat. Het is geheil maar je mag het van me weten. Dat het enkel maar een dromen bestaat. Het is een eiland omringd door gouden stranden. Ja, de zon die snijdt daar met een lach, en je vindt in elke oester een paar Ja, de vogels zingen zelfs daar in de nacht. Kom, ga maar met me mee, naar het eiland midden in. Kijk er hoor, hey, Antonio Giesbers en ja, hij had het over niemands land. We gaan naar Willem Bart en hij had het over zakken naar de grond. Met die kont, met die kont. Zakken met je kont naar de grond, naar de grond. Ja, zakken met je kont naar de grond, naar de grond.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 Naar de grond Met je koos naar de grond Ben je brein, smart op blond Met je de grond Zakken met je kont aan de grond, aan de grond. Ja, dat was ie dan. Willem Bart. En dat allemaal hier bij CFM Entertainer 4 op die 106.9. DHB plus 6A. Ah, wij gaan naar Diego Holsken. En hebben het over geen ontkomen post. aan. Als je mij vraagt, ben jij nog steeds een vrouw. I U luistert vrouw. naar Entertainment for You. Uit het oog als jij maar in mijn hand bij mij. Al eerlijk ben jou nooit vergeten. Schat, heb ik gedaan. This is all I De uren. Deze nacht mag voor mij eer duren. Oh, lekker ding, wat heb ik jou gemist? Als je bij vraagt, ben jij nog steeds te uit mijn droom? Dat uh, vrij, uh, vrij zonnige uh, ja, zandvoort eigenlijk uh, was dit Diego Holsen En ja, er geen ontkomen aan. Even kijken, ja, we gaan eventjes naar de, uh, en, uh, ja, uh, onze Jaap Koper. Die heeft dus een, uh, een interview gehad met uh, Joyce Martens, haar nieuwe single. Uh, ja, daar gaan we een stukje van luisteren.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 Lastig is om keuzes te maken. Uh, en daarin wel eens... regelmatig tegen mezelf aanloopt. Uh, uh, ik ben ja. even mijn draad kwijt. Eigenlijk. Ja, ja nou, je loopt tegen bepaalde dingen aan. En dat is eigenlijk... Uh, uh, maar wat ik ook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 to hit breaks for this very first time Cause running will never get me but far It's hard to feel hurt but that's just a part of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 De beste Hollandse Hits Een lach, een groet, een blij gezicht Een vogel zwevend naar het licht Oh, het lijkt zo goed Lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voor.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 het leven gaat zo snel voor. Zo, hé, hé, laat de zon in je hart, René Schuurmans. En daarvoor hoorde je natuurlijk Highway, de nieuwe single van uh, Joyce Martens. En uh, ja, dat allemaal van uh, donderdagavond. Uh, Jaap Koper, de collega Jaap Koper met Alternative FM. Ja, daar hoorde je dus uh, een stukje daar van die uitzending. Um, even kijken, we gaan een verzoekje draaien nog. Uh, dat kan nog net zo voor de klokken van 6 uur. En dat is Maarten uit Alkmaar. Maarten, leuk dat je erbij bent. Jij wilde graag een plaatje horen. De nieuwe van John West en Danny de Munk. En zij hebben het over tequila. Uno, dos, tres, tequila. Ik zie jouw plek. Ja, wow, kan iemand mij vertellen waar ik ben? Grap deze kroeg, ja, blijft nog wel over. Krijg toch de kleren, ik kan bijna niet meer lopen. Rijd die Uber maar voor, want vandaag gaan we door. Mevrouw die belt op, maar ik geef geen gehoor. We gaan veel te snel, trek alweer aan de bel. grijpen het naar huis, hoor hoeveel ik bezet. Ik voel me tipsy, een beetje dizzy We gaan pas pleiten, als we het licht zien Geen bij die zaal deze en neem een likkie Heel, Heel veel zit.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 En dat was hij dan. Uno, dos, tres, tequila. En dat allemaal met, uh, met John West en uh, Danny de Munk. Ja, hij is, uh, hij is per, ja, vers van de pers. Pers van de pers kan ook. Ja, dat maakt niet uit. Hey, um... Uit de Entertainment for You. Dagstop 5. Ja, de nummer 1. En ik zou zeggen, tot zo in het uh, tweede uur van Entertainment for You. Dus blijf lekker bij. De ik heb al mijn kaarten op de tafel neergelegd, wat heeft tijd met ons gedaan?